Zo'n 50 mijnwerkers die in Zuid-Afrika vastzaten op verdenking van moord... zijn vrijgelaten. De 50 hoorden bij de groep van 270 stakende mijnwerkers... die werden gearresteerd in verband met de gewelddadige dood... van 34 kompels bij de Marikana-mijn. De 34 kwamen twee weken geleden om het leven... toen de politie het vuur opende op een groep actievoerders... die dreigend op de agenten afkwam. Mijnwerkers in Zuid-Afrika staken al tijden voor meer loon. Gisteren leidde dat opnieuw tot geweld... Bij een goudmijn in de buurt van Johannesburg schoten bewakers met rubberkogels vier stakers neer. Volgens de politie probeerden de bewakers een einde te maken aan een vechtpartij tussen stakers en werkwilligen. Het weer vannacht opklaringen mogelijk mistbanken, vanochtend lost de mist op. Dan volgt een zonnige nazomerdag. Middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO Dit is de nacht Met Maarten Dallinga Kinderen die kampen met overgewicht hebben een grotere kans om slecht te presteren op school Ik uh, pak zomaar even een bericht erbij van gisteren Staat op internet nieuws, blijkt uit onderzoek Overgewicht is een hot item en uh, dat zal het ook nog even blijven denk ik heb je er zelf mee te maken? Um, ben je te zwaar? Ben je te dik? Of um, misschien juist niet? Dat kan natuurlijk ook. Moet je juist meer eten? Um, we hebben het vanavond, we hebben het vannacht over afvallen, over diëten, over gewicht. Wil jij je verhaal kwijt? 0800 1121.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 Third World and Try ja Love. Dit is de nacht. EO 0800 1121. Dat is ons nummer. Mientje, u hebt ook gebeld. nacht. Hallo. nacht. Zou, zou u de radio willen uitzetten? Of zachter willen zetten ja, in elk geval? Ja. Ja? Even lopen. Ja, jezelf. Ja, goed zo. Oké. Okay. Mietje, uh, we hebben het over uh, gewicht, over afvallen. Um, over uh, te dik zijn. Maar ik zei net ook al, ja, je kunt natuurlijk ook te dun zijn. Um, en, en dat was u vroeger. Ja, dat klopt. Ik was te dun. En over welke tijd spreken we dan? Nou, Over uh, 28 jaar. Ik was, ja, 28 jaar. Ik was 28 jaar. Oh, u was 28 jaar toen het zo... Oké. Okay. Ja. Ja. En uh, hoe, hoe, uh, hoeveel te licht was u dan? Oh, heel erg veel, want ik woog maar voor het 48 kilo. U woog 48 kilo? Ja. En met welke lengte? 1,70. Oh, dat is... Dat is wel ja. in Tante Sidonia. Ja. ja. En um, hoe kwam dat? Nou, ik had heel veel stress en er uh, was van alles gebeurd. En toen ben ik in elkaar gezakt en en ik in het ziekenhuis opgenomen. En ze dat ik anorexie had, maar dat bleek niet zo. Waar, waar was dat, dat u in elkaar bent gezakt? Uh, thuis. Ja, thuis was het. En, en weet u de situatie nog? Ja, dat weet ik nog wel. Maar om het... Uh, er waren een bouwen en... Uh, toen we in mijn bouwen waren, stierf mijn uh, schoonzus, mijn uh, schoonvader, mijn dochter moest verschillende keren geopereerd worden. En dan uh, iedere afwachten uh, aan de telefoon of het goed aardig was of kwaadaardig. En toen kregen we nog te horen dat we opgericht waren met uh, de bouw. En ja, toen ging het helemaal verkeerd. Huh. En, en toen is opgenomen in het ziekenhuis. En wat is er toen vervolgens gebeurd? Nou, in het ziekenhuis heb ik eerst een slaapkuur gekregen... dat ik helemaal tot rust kon komen, maar ik had nog niet. En ik uh, kreeg allemaal onderzoeken. En een keer anorectie, en ander dit. En dat was het ook niet. En toen heb ik uh, slagroom moeten eten. Twee liter per dag met andere voeding erdoor. En ik heb uh, de hele dag moeten eten. En dat lukte nog niet. En toen kreeg ik weekaars En toen eindelijk sloeg ik aan wat voor medicatie was dat dan? Uh, ja, ik kan het zo niet... Maar wat de, wat, hoofd, wat deed die medicatie uit. in het lichaam? Zegt u? Wat deed die medicatie in het lichaam? Uh, die gaf me ook rust. En dat ik uh, meer honger kreeg. Oké. Okay. En, en ging het toen snel uh, opwaarts weer beter? Met, uh, ja, het bouwde toch wel op. Gelijk. Niet uh, meteen, maar langzaam kwam ik er weer bij. Uh, met aan het uh, erbij. Mm -hmm. En hoe lang heb je ja. dan in het ziekenhuis gelegen? Nou, best wel heel lang. want al drie tot vier maanden. Zo. Ja. En hoe was die tijd dan? Hoe dat die tijd was? Mm -hmm. Best waar. Ja. Ja. Maar dan kun je medicijnen nemen, dan krijg je dus meer honger. Maar uh, die stress is natuurlijk niet zomaar weg. Nee, want je blijft je stress toch houden. Want uh, ja, ik ben iemand die heel gevoelig is, zeggen ze. Dus uh, dan, ja, dat is best wel vervelend. En zorgt dat er dan nog steeds wel eens voor dat u niet genoeg eet? Ja, ik heb er periodes bij dat ik, uh, als ik heel erg gestrest is, dat ik weer niet kan eten. En als die medicijnen zo stoppen, dan gebeurt dat precies hetzelfde. Dus ik ja. moet die medicijnen blijven eten. En nu schommelijk komt er nu van uh, één, 2 kilootjes erbij. En dan een paar dagen. En daar waren we twee, drie af. En uh, waar zit u dan bleef, nu op? Dan op hoeveel kilo? Ik zit nu op uh, tussen de 65 en 68 kilo. Dat is een gezond gewicht. Ja. Oh ja. En wanneer was dan de laatste keer dat u geen hap door uw keel, door uw keel kreeg? De laatste keer was nog niet zo lang geleden. Hoor. Maar... Uh, dan moet ik mijn knop omdraaien en dan toch weer niet. En wat was de reden dat uh, dat... Dat, uh, ja, dat het situatie niet... Ging? In, in familie situaties en zo. Dus... Uh, ja. Dus als u zich niet goed voelt, dan eet u niet. Dat, dat, daar komt het toch ja, neer klopt. Ja. En anderen die dood helemaal vol. Het uh, eten, als ik gestrest ben, bij mij is het net andersom. Maar gelukkig zijn er dan dus die medicijnen voor u. Ja. En je moet je nog steeds innemen, want dan gaat het je alleen maar mis. Ja. Nou, ik, ik euh, euh, hoop van harte dat het goed blijft gaan. Mintje, bedankt voor uw verhaal. Oké, okay. bedankt. En goede nacht. Dit is de nacht. Goedemorgen. Hallo. Vergeet weet dat niet, nee. Hallo? Ja, hallo. U bent in de uitzending. Ja, je spreekt met Margot. Goedenacht. Dag Margot. Oh, even zacht zetten. Oh ja, dat is goed hoor. Zo rustig gaan? Ja, tijd, ja, ja, ja. Ik zit door zo te luisteren. Dat eeuwige gevecht om een paar... Een paar kilo's. Ja. Dat, uh, ja, dat... dat uh... Maar soms wel meer dan een paar kilo. Zegt u? Soms ook wel meer dan, dan om een paar kilo. Kilo of, uh, even kijken, constant vier, vijf. Maar... Dan uh, haal ik uh, uh, niks in huis van de lekkernij. Oh, je hebt het nu over uzelf? Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> okay. En s'nachts ook niet eten, hè, want daar hou je hartstikke dik van. Ja. Dan vliegen de kilo's zo aan. Ik ben nu nog wakker. Kwart over ja, drie, met, bijna. Met... Zeg, eens, zeg eens eerlijk, uh, wat, wat staat er uh, naast u op het tafeltje of het nachtkastje? Niks. sigaret. Sigaret, dat is ook niet goed. Ja, ja, zoiets, ja, sigaret. Nee, en water. Ja, maar geen koekje. Ja, nee, maar dat is, ik denk, nou, dan moet je, want ik heb natuurlijk ontzettend weinig lichaamsbeweging. Mm -hmm. Dus dan okay. denk ik, ja, die vijf kilo, het is nou uh, 7, 68, en dat is voor mij 5 kilo... Dat ik denk, ja, ik zou toch wel weer naar de 60 willen. Ja. Maar aan de andere kant, nou 60, 2, 63. Ik ben 64 en dat is allemaal wel leuk. Maar ik, uh, 38, 40 krijg je nooit meer. Maar je krijgt ook zo'n ingevallen smolwerkje. <laughs> Weet je wel? Ja, dat is misschien nu maar mooier dan. wat u zeggen. Zoals ja, dat, dat vind ik het nadeel als ik. Uh, ja. Qua gewicht zou ik best uh, 60 willen zijn. Ja, en waar zit dan vooral te veel vet? Zit ja, rond de toch taaien? Eet niet, toch eet ik niet veel vet. Nee, oké, okay, maar waar op het is uw lichaam. Te de uh, lichaamsbeweging. Maar wat is te dik, vindt u zelf aan uw lichaam? Als u even zo kijkt nu naar uzelf. Nou, ik ben heel fijn van bot. En ik draag altijd een beetje, beetje casual kleding, een beetje, beetje wijd. En zo'n nou herbijt, ja, uh, uh, hoe noemen we dat, uh, mm -hmm. van jogging, uh, een leuk, uh, beetje een leuke jogging-outfit. Uh, ja. Maar dat zit allemaal op de buik, hè. Oh, op de buik. Daar, daar zit Omdat het. Als iemand tegen mij zegt, "Goh, jij hebt maar 244, zeggen ze, nee. Omdat ik een hele smalle pols op een fijn boek bent'. Ja. ja, we gaan weer zwemmen. Nou ja, zwemmen. We gaan weer in therapie zwemmen. Heel goed. Want je moet natuurlijk, ik loop wel met circulator even over de galerij. Nou, dat is dus de reden dat u niet echt veel lichaamsbeweging krijgt. Beweging is moeilijk. Ja dat, dat, dat is het, uh, ja, dat is het nadeel. Dus dan ga ik op mijn manier maar een beetje ja. Ja, proberen weer te lopen. Ja. Maar vertel eens, uh, vertel eens, als ik nu bij u zou zijn en ik zou de keukenkastjes opentrekken. Wat vind ik daar dan allemaal voor, voor lekkers, voor zoets wat eigenlijk moet nee, door de beugel komen? niks. Oh, nee? Niks. Echt niet. Oké, okay. je bent goed bezig dus, nu. <laughs> zo? Als je die keuken voor mij openstrikt, ja. zou <laughs> misschien ook een blikje soep of zo van een jaar geleden. Ja, of is het ik meer... Ik heb allemaal geruimd. Nee, serieus, ik heb geen... Uh... Ik heb het wel van de week. Ik denk, jee, nee, zeg, wat een armoe. Ik denk, geen krekertje. Geen volkoren crackers. ik denk, nou, ik neem maar een boterham met kindergaas. Oh, wat zeurt u, zeg. Zit er zo, op, zo, nog genoeg, genoeg reservevet rond de buik? Toch? Zeg je? Nog genoeg reservevet rond de buik, toch? Ja, het is dan nou niet zo dat het <laughs> heel... Als ik tegen iemand zeg, ja, maar ik ben toch wel een beetje dik wel... Nee, waar zit dat om? Ja. Maar dan dus camoufleer je eigenlijk een beetje ja. door je kleding. Ja. Maar je zou dus eigenlijk wel een paar kilootjes eraf willen hebben... Wat zeg je? U zou dus eigenlijk wel een paar kilootjes af willen hebben. Ja, Alleen, dat dan heb ik krijg je zo'n uh, ingevallen smoel. Drie, vier kilo afvallen. Mm. Misschien wel vijf. Want ik ga daar geen maanden over doen. Dat, dat, dat, ja, dat kan ik wel in veertien in dagen, drie weken. Hm. Maar het is best wel... Uh, ja, dat je helemaal niks van huis hebt. Dat ik denk, ja, ja. Bijvoorbeeld, ik, ik eet me gek aan meloen. ben ik overgestapt naar een rode meloen. Dat daar word je niet dicht van. Ja. Ja, nee, je moet, blijft er moet jezelf wel en, en, ook een beetje blijven ver, ver, ver, verwennen natuurlijk. Wat zeg je? Je moet jezelf natuurlijk ook wel een beetje blijven verwennen. Toch? Ja, maar ik vind ook dat ik zou ook nooit een type zijn die, uh, die maat 48, 50 krijgt. Daar ben ik te nee. ijdel voor. Maar misschien uh, uh, straks als, als u weer flink losgaat in het zwembad, heeft dat wat effect, toch? Nee, nee, daar gaan we niet. Nou ja, flink, want het is therapie in het zwembad, hè. Ja, ja. Het zijn ja, intense oefeningen nee. in een half uur. Een bewegen is goed, in elk geval. En daarna ben je natuurlijk helemaal uitgevloed. Dan ben ik echt gepot. Dan moet ja. ik uh, ruts, ruts, ruts op een schoekmobiel naar huis. Maar joh, wat kan het schelen? Maar dat ik denk ja. Toch? Een beetje, een, beetje een beetje vet rond de buik. Wat kan het schelen, toch? Zeggen? Wat kan het schelen, een beetje vet rond de buik? Wat maakt het uit? Nou, ik zou je vertellen, als ik mijn schoen... Ook door te roken, hè, als ik heel eerlijk ben. Hmm. Want je moet jezelf niet uh, beduvelen. Nee. Maar als ik bij dat je mijn schoenen... Uh, vetusdicht dicht moet doen... Oh, dan kom ik in ademnood. Oh, dat, dat is ja, wel een reden ja, om dan toch een beetje af te, te vallen. Ja, dan moet vlug een paar kilo vanaf. Ja. Nou, en ook Margot. dan moet ik toevallig woensdag naar de... Naar de cardioloog. Dus, maar goed, ik, ja, ik, ik, ik, ik, ik wens je veel je succes. Ik wens je het een en horen krijgen. Ik wens je veel succes met het afvallen. En uh, sterkte bij de cardioloog. En uh, ja. ik wens je nog een hele fijne nacht. Het gaat allemaal lukken. Dank je wel. 0800 dag, dag. 1121. Dat is ons nummer. Bel als je verhaal hebt over afvallen, over overgewicht. Hoe gaat je partner ermee om? En uh, Word je misschien wel heel zagrijnig van uh, dat je in een dieet Laat het ons weten. 0800-1121. Er is talk on the street. It sounds so familiar. Great expectations. Everybody's watching you. you like you're something new In town, The Eagles. Als je beveiliger bent, dan ja, moet je natuurlijk wel goede conditie hebben. Um, als je achter iemand aan moet rennen, weet je wel, uh, dan uh, ja, moet je wel uh, een beetje op goed gewicht zijn. Antonio, Goede Goedenacht. Jij bent beveiliger. Hoeveel weeg jij? Ik weeg 86. 86. En hoe lang ja. ben je? 1,72. 1,72, oké. Okay. Ja. En ben je daar dan tevreden mee met dat gewicht? Uh, ja, ik heb twee uh, zeg maar. Is het is een het, uh, goed gewicht voor een beveiliger? Uh, ja, wat goed gewicht? Als je tevreden bent, dat is een goed gewicht. Hey, en en um, uh, Jij bent dus uh, je weegt dus 86 kilo. Uh, ja. Dat is een goed gewicht. Jij hebt dus geen over ja, nee, nee, nee, geen overgewicht. Wat wil je kwijt? Uh, ik uh, we het praten over het afvallen op over, over, uh, deze periode. Mm -hmm. En nou is het zelfs wel dat veel mensen ook moeite mee hebben. En een paar kaartjes een heleboel moeite moeten mee. En uh, door een aantal dingen te gaan opzoeken, en daar ben ik dus afgekomen: dat je door middel van voedselcombinaties ook goed af kan vallen. Voedselcombinaties? Dat, dat houdt dus in dat je gaat kijken naar uh, welke dingen je samen gaat eten. Bijvoorbeeld, uh, Vlees en adem. die bij elkaar. Dat het uh, uh, af af, een soort uh, verteringsopstel. Dus let op wat je, uh, hoe je je voedsel combineert. Ik ga het even afronden, Antonio. Want de verbinding is heel erg slecht. Jammer genoeg. Dat is zo jammer. Uh, nee, wie weet, een volgende keer uh, kun je we het weer proberen. En misschien is het dan beter. Wil jij het nog proberen? 0800 1121. São os so, so. que Devil Brothers fly like an eagle. Jos Carroll's for you. En net Smokey Robinson being with you. Smokey Robinson, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het platenlabel Motown. Je luistert naar Dit is de Nacht. EO op Radio 1. Since we've grown, all of us are done before. We gaan uh, beginnen met het laatste gesprek over dit onderwerp. Helaas, er is heel veel gebeld en we zouden nog heel veel meer gesprekken over kunnen voeren. Hennie, nacht. Ja. ja. Goedenacht. Goedenacht. Um, er, we hebben heel veel redenen gehoord um, van dik zijn. Um, maar de reden uh, dat u um, last hebt van overgewicht hebben we nog niet gehoord. Nee, dat dacht ik. Ik denk, nou dan ga ik het even bellen. Vertel eens. Ik was altijd uh, 1,70 meter 70 ongeveer. En altijd 70 kilo. Nou, dat vond ik prachtig. Mm -hmm. En mijn kinderen wonen in het buitenland. En iedere keer als ze overkwamen, <laughs> dan was ik weer 5 kilo gegroeid. En dan probeerde ik dat eraf te krijgen. En dan, ja, dan kwamen ze weer, weer 5 kilo erbij. En dat ging zo door tot ik 115 kilo was. En dan kwam ik bij de dokter, was ik ook vaak geweest. Wacht even, 115 kilo? Eten. En toen hebben ze mij opgenomen in het ziekenhuis. En toen kreeg ik 500 calorieën op een dag. En ik groeide een kilo in de week. Met vreselijk veel huilbuien. Ja. Nou, en nu zit ik dus met het probleem. Nou heb ik dus wel medicijnen, zie je daar. Maar ik krijg gewicht wicht er niet meer na. En ik ben geen snoeper. En wat is dan de oorzaak? Schildklier. De schildklier. Ja, ja, dat is het probleem. En wat is dan uh, precies uh, uh, het probleem met een met schildklier? Die werkt niet. Nee. En dan dacht ik, nou, dan doe ik heel streng op dieet. Alleen magere yoghurt met fruit. En ik eet heel veel groenten. Maar ik val niks af. Helemaal niks. Ik loop elke dag ongeveer anderhalve kilometer. Mm -hmm. Maar blijf erop. En hoeveel weegt u nu dan? Ik weeg nu 105. Dat is veel te veel, hè? Veel te vrij, veel te zwaar. Ja, veel te he, zwaar. En, en, um... en weet je wat dat is? We, uh, nou, ik ben niet zo jong, ik ben 76. Maar mijn man, die zit al jaren in een stoel. Die kan niet lopen. En die zit nog steeds op zijn trouwgewicht. En dan ik, die weegt maar 70 kilo. Dat en dan is... denk ik: hoe bestaat het? Die doet niks. En die zit in de stoel. En ik zou maar rot de hele dag. En ja. Niet eerlijk. Nee, Niet eerlijk, hè? Nee. nee, dat, nee. Maakt dat u jaloers dan? En, en, ja. en zorg het dan ook wel eens voor irritaties of dat niet? Nou, dat gebeurt niet. Ik ben een vrij makkelijk mens hoor. Mm, okay. Maar iedereen die denkt dat het, dat het van het eten komt. Maar dit is dus een bewijs, het komt echt niet van het eten. Nee. En je kunt er dus ook niks aan doen? Nee. Begrijp ik. Ik, mijn ik voel me goed. Ik, voel me... ik kan mijn veters vast krijgen ik kan alles doen. Ik kan ook veel wandelen en zo wel. Maar het vergewicht wil er niet af. Nee. Nee. En daar wil ik als een oplossing voor weten. Of iemand dat uh, mij helpen kan. Ja, ja. En wat, wat zegt de dokter? Niet zoveel eten en ik eet niet veel. Ja, dat is het enige wat hij zegt. Twee plakjes brood op een dag. Weinig en aardappel, vind ik helemaal niet lekker. Alleen heel veel groenten eten, ik en vlees. Mm -hmm. Ja, het, het, het, is, het is heel naar, ja. Ja, dat is zeker heel naar. Ja. Dus ik denk, nou, dat wil ik nog eens even voorleggen. Of er mensen zijn die dat ook hebben, die ook zo uh, daarmee zitten. Ja, de schildklier dus. Ja. Dat vind ik een goede toevoeging. Uh, Henny, heel erg bedankt. Oké. Okay. En Fijne uh, avond verder. Ook een hele fijne nacht nog. Ja, oké. Okay, daar. I knew a man, jangles and he danced for you. With silver hair, a ragged shirt and baggy pants The old soft shoe He jumped so high, jumped so high Then he lightly touched the down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 his leg His name, Ojangoosh, oh, then he danced the lake across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high! He cleared.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 Twenty years, he still greeted Mr. Bowjangles, Mr. Bo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 As he shook his head I heard someone respectfully ask please Simon en Mr. Bojangles. Het is tijd voor Nachtgedachten. Een vertaling van een zongtekst naar het Nederlands. Vanuit het Engels. Ik ben bezig met een droom. De problemen geven het gevoel dat ze hier blijven. Ik ben bezig met een droom. Onze liefde achtervolgt de moeilijke weg. MUZIEK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 Maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De dijk en de blues verlaat je nooit. En daarvoor Bruce Springsteen en Working on a Dream. We zijn er straks weer. Het laatste uur van Dit is de Nacht op Radio 1... Sluit af met Bruce Hornsby. Nee, dat zeg ik niet goed. Stilly Den. Do it again.